10 uur. Het LOS Journaal door Alt Megens. Klanten van KPN die via hun mobiele telefoon willen skypen... moeten daarvoor in de toekomst betalen. Ook andere vormen van mobile voip, zoals gesprekken over internet worden genoemd... zullen in rekening worden gebracht. KPN-klanten hoeven niet voor de apps zelf te betalen... maar wel voor de hoeveelheid en snelheid van het dataverkeer, zegt KPN-Topman-Blok. Je moet het zien als de oprit uh, naar een snelweg... Die kleiner of groter is. En dat kost meer of minder uh, uh, geld. En uh, ja, die kosten die willen we in rekening gaan brengen bij uh, de klanten. KPN ziet dat mensen minder mobiel bellen en sms'en. In plaats daarvan worden met smartphones gesprekken gevoerd. en korte berichtjes gestuurd die nu nog bijna gratis zijn. KPN heeft verder aangekondigd het aantal winkels de komende jaren fors uit te breiden. Van ruim 200 naar 300.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 Vliegtuigen van de NAVO hebben vannacht de hevigste bombardementen in weken uitgevoerd op de Libische hoofdstad Tripoli. Een gebouw van de geheime dienst en een overheidsgebouw dat soms wordt gebruikt door parlementsleden werden geraakt. Vermoedelijk is ook een complex getroffen waar familieleden van Gaddafi wonen. Er zijn geen gegevens over doden of gewonden en ook is niet duidelijk wat de schade is. De bombardementen kwamen een paar uur na hevige gevechten in het oosten van het land bij de opstandelingenstad Benghazi. Vanuit Tripoli komen steeds meer berichten over tekorten aan levensmiddelen, medicijnen en brandstof. Prins Bernard van Oranje, de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, wordt commissaris bij Antonov. De prins was al langer betrokken bij het bedrijf en kende Antonov via zijn hobby als racecoureur. Antonov is bekend van het ontwerpen van versnellingsbakken. De aanstelling van prins Bernard komt op het moment dat Antonov zich gaat richten op de productie en verkoop van versnellingsbakken. Het weer bewolkt, in het westen wat regen en onweersbuien. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. ANWB ah, verkeersinformatie: 50 kilometer file nog. De langste file is op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, bij Hoevenlaken 4 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelvaar en Sveen en Zoetenwouder-Rijndijk 6. Op de A9 Alfmaar richting Amstelveen, 5 kilometer bij beknopend de Raasdorp. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, 4 kilometer tussen Leiden en Wassenaar.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 Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Een jaar na de vliegramp in Tripoli ligt het onderzoek in Libië volledig stil. De groeiende groep singles wil alles uit het leven halen dat erin zit. Maar zijn ze inderdaad alleen gelukkiger? Ik denk dat een, een liefdesrelatie al zich niet belangrijk is. Duitsland houdt een volkstelling van deur tot deur. Nederland deed dat 40 jaar geleden voor het laatst. En daar heeft iemand toen een stokje voor gestoken, u hoort hem straks. Wie wordt de nieuwe bischop van Rotterdam in het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen? Het is 6 over 10, het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. Overmorgen is het alweer een jaar geleden dat in Tripoli vlucht 771 van Afrika, Afrika uh, Airways neerstortte. Bij de ramp vonden 70 Nederlanders de dood. En na de ramp stelden Libische autoriteiten dat er binnen een jaar een onderzoeksrapport op tafel zou liggen over de oorzaak van de ramp. Advocaat Sander de Lange staat negen families bij die iemand hebben verloren bij de vliegramp. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, Toen kwam er een burgeroorlog tussendoor. Ja, daar zaten we even niet uh, op te wachten. Nee, en dus staat het nu niet al te best met de resultaten van dat onderzoek? Nou, dat is nog koffiedik kijken. We weten nog helemaal niet wat de status is op dit moment van het onderzoek. Maar we mogen er een beetje van uitgaan dat we niet veel hoeven te verwachten. Nee, maar daar is ook wel een logische verklaring voor dan. Uh, ja, als, als er een burgeroorlog is... Dan kan je je zo voorstellen dat de autoriteiten zich, uh, zich ergens anders mee bezighouden... dan met het onderzoeken van zo'n vliegramp. Ja. Staat het gebouw van die autoriteiten überhaupt nog overeind met de mensen die daarin werken eigenlijk? Ik, heb Ik zou, het, zou het echt niet weten. Nee. nee. Wat verwacht u dan dat er voor 12 mei op tafel ligt? Nou, volgens internationale afspraken... afspraken die vastgelegd zijn door de IKO... dat is de International Civil Aviation Organization, opgericht uit in 1947... Uh, moet een, een, een, een autoriteit die een vliegramp onderzoekt... binnen een jaar met een rapport komen. Ja, maar dat zijn meestal in Westerse landen waar geen burgeroorlog uitbreken. Dat klopt, dat klopt. En zulke onderzoeken duren ook lang, dat weten we. Zoals van de Turkish Airlines-ramp heeft het 14 maanden geduurd... en dat was een Nederlands onderzoek. Ja. Waarom uh, nemen we dat onderzoek zelf niet op? Bijvoorbeeld de Nederlandse luchtvaartautoriteiten. De, de zwarte dozen liggen namelijk in Parijs bij een onderzoeksbureau... en is inmiddels uitgelezen. Dat klopt. Alleen uh, het uitgangspunt bij zo'n zo internationale vliegramp is dat de autoriteit van het land zelf de volledige soevereiniteit over het onderzoek heeft. Ja, maar als er geen soevereiniteit überhaupt meer in het land is? Dan zou dat een VN-besluit moeten zijn. Dat de VN uh, beslist van Libië, wij erkennen de soevereiniteit niet meer van uw autoriteit. Ja. Dus dan kunnen ze pas het onderzoek overnemen. Nou ja, de Fransen hebben dat gedaan. Dat klopt, maar het moet een unaniem besluit zijn van de VN. Het is ja. een VN-mandaat. Gaat u dat proberen voor elkaar te boksen? Nou kijk, we wachten eerst 12 mei af. Misschien komt er wel een verklaring op 12 mei. Dat, dat is dan het alternatief wat voor een definitief rapport zou kunnen gelden. Als daar niks komt, ik denk dat we dan de druk moeten gaan opvoeren op de Nederlandse staat. Zodat de Nederlandse staat zich hard gaat maken bij de VN om, een, uh, om een, uh, een eigen onderzoek af te dwingen. Ja, Maar goed, dat land valt uit elkaar. Gaddafi wil niemand meer daar uh, hebben in Tripoli, in zijn tent. Uh, en intussen liggen die zwarte dozen in Parijs. En Parijs erkent het gezag van Gaddafi niet meer. Dus dan zou je zeggen, nou 1 en 1 is snel 2, bel even met Parijs en je hebt die zwarte dozen. Ja, zo, als het zo makkelijk ging, dan hadden we dat natuurlijk al gedaan. Ja. Uh, nee, het valt voor echt onder de soevereiniteit van de, van de autoriteit, dat is in verdragen vastgelegd. En daar kan je als, als land niet zomaar uh, in, in gaan roeren. Ja. U doet dit natuurlijk ook met het oog op mogelijke uh, schadeclaims. Ja. Weet u al hoe hoog de schadeclaim is die u gaat indienen? Nou kijk, schade is, uh, is maatwerk. Dat zal per persoon moeten worden uh, bepaald. En dat kan je niet uh, zo zeggen van uh, iedereen heeft uh, recht op dat en dat bedrag. Is daar de oorzaak van de ramp ook nog van belang? Uh, niet zozeer omdat um, er is al een aansprakelijke partij, dat is namelijk Afrika Airways. Ja. Onder het verdrag van Montreal vallen al deze uh, Nederlandse nabestaanden. En het verdrag van Montreal bepaalt dat uh, de Afrika Airways aansprakelijk is voor alle schade die deze mensen leiden. Ja. En hoeveel schade hebt u inmiddels geïncasseerd? Nou, we zitten in, uh, we zitten in de eerste fase nog van die schaderegeling. Ja. En dat betekent dat alle nabestaanden een voorschot hebben gehad van 20.000 euro... Plus een voorschot op de begrafeniskosten. Ja. En dat is maar, een, laten we zeggen, etappe 1 van de hele regeling. Klopt. Die voorschotten zijn ook vastgelegd in een Europese verordening. Dus daar heeft Afrikiër Airways niet eens een keuze in. Die voorschotten moeten gewoon worden betaald. En nu komen we in fase 2 en dan gaan we kijken van wat is de rest van de schade nog. Hebt u enig zicht op het totaalbedrag aan schade dat u wilt gaan claimen? Nee, totaal niet. Daar kan ik helemaal niks over zeggen. Goed. Dan zijn er nog de persoonlijke bezittingen van slachtoffers. Die liggen in Londen, bij een bedrijf dat zich hierin heeft gespecialiseerd. Zijn die bezittingen inmiddels al terug bij de nabestaanden? Nou, ik denk, je moet een onderscheid maken tussen twee soorten bezittingen. De bezittingen die rechtstreeks te herleiden zijn tot een bepaalde passagier, overleden passagier. Mm -hmm. Die bezittingen zijn inmiddels al terug bij de, bij de nabestaanden. Mm -hmm. De overige 10.000 bezittingen die, uh, die niet te herleiden zijn rechtstreeks tot een passagier. Waar moet ik aan denken? Uh, aan, aan, aan kledingstukken, schoenen, uh, fotocamera's waar, waar geen herleidbare foto's op staan. Uh -huh. Die bezittingen die zitten nog in het proces uh, van, van, uh, van teruggave. Juist. Goed, dus dat kan ook nog wel even duren. Dus we moeten ja. nog gewoon even geduld hebben om uh, precies te weten wat er nou gebeurd is... en dat iedereen zijn geld heeft en zijn bezittingen weer teruggeeft. Exact. Nou, hou ons op de hoogte dan. Werk aan de winkel. Ja hoor. Aan de slag. Dag. Dag.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 Ja, Nederland telt 2,6 miljoen alleenstaanden. In de komende jaren komen er naar verwachting nog eens 1 miljoen bij. Geen relatie en toch gelukkig zijn, net als bij de apen... in het tweede deel van Happy Single, gemaakt door Renate Curves. Ik heb bijna alles. Goede vrienden, een lieve dochter en leuk werk. Alle reden dus om tevreden te zijn. Single zijn is zo slecht nog niet. En zo lijkt een meerderheid van de alleenstaanden er ook over te denken... Dat zegt tenminste Ilja van Beest, hoogleraar sociologie... aan de Universiteit van Tilburg. Ik denk dat in uh, Nederland, waarin we dus uh, gewend zijn... om uh, met mensen om te gaan die alleen zijn... en ook het land zo inrichten dat die mensen alleen mogen zijn... dat die mensen dus heel gelukkig zijn. Hoe belangrijk is een relatie? Nou, een relatie uh, in de klassieke zin van het woord... dat een mannetje en een vrouwtje samen uh, tachtig worden de mensen die daarvoor kiezen en die dat willen... die zijn daar denk ik heel erg gelukkig in. Maar dat hoeft niet. Je kan ook relaties op een andere manier hebben. Je kan dus ook een relatie hebben dat je samen sport... of een relatie hebben dat je samen werkt... of een relatie hebben dat je samen gaat eten. En ik denk niet dat het noodzakelijk is... dat dus al die verschillende rollen... in één uh, partner uh, gecombineerd hoeven te worden. Dus een liefdesrelatie is eigenlijk niet nodig... Nou, ik denk dat een, een liefdesrelatie al zich uh, niet belangrijk is. Ik ben Rob, ik ben 50 jaar en ik ben al uh, weer een jaar of tien uh, single. Je, hebt, uh, ja, je bent 100% vrij. Ik bedoel, we leven in een uh, welvarend land en uh, je hebt een goede baan. Dus in principe ben je zo onafhankelijk dat je kan doen en laten wat je wil. Ik ben Roxanne Kouwenhoven. ik ben 24 jaar en sinds drie maanden single. Wat mis je het meest? De genegenheid. Ik als persoon heb daar zeker behoefte aan. En in een relatie dan heb je dat veel sneller dan als je dat van je vrienden of familie moet of wil verwachten. Mensen zijn niet bedoeld om fundamenteel samen te zijn. Ik denk dat wel mensen fundamenteel de behoefte hebben om een diepe vriendschap met elkaar aan te gaan. Die vriendschappen compenseren het gebrek aan een relatie dan? Ja, kan een vervanging zijn als het een diepe, emotionele band geeft. Dat je dus op elkaar kunt bouwen. Singles krijgen natuurlijk wel het stempeltje opgedrukt. Er is iets mis met jou, want je bent single. Op dit moment uh, denk ik dat de meerderheid op aarde... Uh, is niet single. En de meerderheid bepaalt... Drie op de vier volwassenen heeft op dit moment een relatie. Maar is het eigenlijk natuurlijk voor ons mensen om een langdurige relatie te hebben? Om antwoord op deze vraag te krijgen praat ik met bioloog Erik van Vliet van Dierenpark Amersfoort. De meeste zoogdieren zijn gewoon bijna altijd single. En de voortplanting dan? In een uh, groep zoogdieren is er meestal maar één of misschien twee. Die zorgen voor de voortplanting. En uh, de rest van die kerels die komt er niet aan te pas. Die zitten een beetje in de rand van de groep. En uh, die, uh, die hebben gewoon niets te vertellen. En die moeten niet te dicht in de buurt van de vrouwen komen. Dus die paren niet? Nee, die paren niet. En eigenlijk is dat best wel slim bekeken van die vrouwen. Want op die manier zijn ze er zeker van... dat hun kinderen ook die hele goede kwaliteiten hebben... van die grote sterke leider. En ook weer hele grote sterke dieren worden. Maar even terug naar die zoogdieren die niet paren. Hoe tevreden zijn ze daarmee dan? Nou, die zijn niet tevreden. Want als we kijken naar onze bavianen... ja, het is nou een mooie dag en ze zitten lekker in de zon. Maar die jonge jongens, die zijn wel de hele tijd bezig om te kijken hoe ze hun slag kunnen slaan. hoor. Dus het paren is belangrijk bij zoogdieren... maar het aangaan van een langdurige relatie eigenlijk niet? Nee, dat, uh, dat komt eigenlijk bij de zoogdieren nauwelijks voor. Hoe komen wij als mensen dan tot die langdurige relatie? Ja, dat is heel onnatuurlijk eigenlijk. Wij lijken in ons gedrag wat dat betreft meer op vogels dan op zoogdieren. Dat is gekomen toen mensen niet meer alleen jagers waren, maar landbouw gingen bedrijven. En als je landbouw doet, dan uh, is het heel handig dat er iemand uh, de plantjes water geeft... en dat de ander het bos in gaat om te jagen. En uh, zo verdeel je de taken. De monogamie bij mensen komt voort uit een hele rationele overweging. Mijn conclusie voor vandaag is dus dat je heel goed zonder partner kunt leven. Zelf heb ik al een dochter, maar er zijn steeds meer hoger opgeleide vrouwen van 35 jaar en ouder... die alleen zijn en toch een vurige kinderwens hebben. Zij kiezen steeds vaker voor inseminatie. Je mag uh, de, uh, je kenmerken opgeven, wat je graag wil. Uh, kleur ogen, uh, de kleur van het haar, yes, de structuur on, haar, on, de, on, de postuur, de opleiding. Morgen in deel 3 van de serie Happy Single. Kunt u weer luisteren naar Renate Kurfs. Vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen Nederland at Straks Duitsland houdt een volkstelling van deur tot deur. Nederland deed dat 40 jaar geleden voor het laatst. Eerst uw tochtendtumeur van Diederik Ebbingen. Dames en heren, ik heb nog nooit zo hard gewerkt als de afgelopen maand. Druk, druk, druk. Zeven dagen per week en eigenlijk 24 uur per dag. Slecht slapen, wakker liggen, malen, chronische adrenalineshots en maar weer door. En ik ben verantwoordelijk. Iedereen doet appel op mij. Ik moet beslissen, leiding geven, bepalen, kiezen, lijnen uitzetten. Ik klaag niet, want de inkomsten zijn na venant. En als deze klus erop zit, kan ik met een gerust hart een tijdje met vakantie. Maar goed, ik moet weer een stukje maken. Het stukje waar u nu naar luistert. Maar als je het druk hebt, weet je eigenlijk niet precies wat er speelt in de wereld. Een beetje de hoofdlijnen, meer niet. Te weinig ook om je echt te interesseren, laat staan er een mening over te vormen. Toch heb ik allerminst het gevoel dat ik iets mis. Sterker nog, ik beleef heel veel, maak belachelijk veel mee. De enige ontluisterende conclusie die ik hieruit kan trekken, is dat columnisten mensen zijn die weinig meemaken en derhalve tijd hebben overal een mening over te vormen die ze zelf nogal relevant vinden. Het is een verdrietige en dieptreurige constatering... over een beroepsgroep waar ik zelf toe behoor... en waar ik nog mee moet leren omgaan. Ooit, toen ik begon met deze stukjes, had ik het apentrotse gevoel... dat ik doordrong tot een gilde van eloquentie en welbespraaktheid. Amper twee jaar later heb ik mijn mening drastisch moeten bijstellen... en moet ik leren leven met het feit dat ik behoor... tot een beroepsgroep van zielenpoten met een puberaal soort geldingsdrang... verpakt in een of ander meninkje over van alles en nog wat. Mijn levensreddende advies aan alle beroepscolumnisten luidt dan ook: ga naar de kapper en zoek een baan. Zij Diederik heb ik een ochtendhumeur van Koos Post te maken. Met a rich man. Het is uh, tien voor half uh, elf, dames en heren. In Duitsland is deze week een volkstelling gestart. Een op de tien Duitsers krijgt een enquêteur aan de deur. Ook in Nederland is er dit jaar een volkstelling. Maar daar merken we bijna niks van. Want het Centraal Bureau voor de Statistiek doet dat op basis van registers... zoals de gemeentelijke basisadministratie. Bij ons gingen in 1971 voor het laatst ondervragers van deur tot deur. Jan Holvast was toen actievoerder tegen de volkstelling. Goedemorgen. Goedemorgen. En dat werd geen succes en dat was aan u te danken. Waarom was u zo lastig? Uh, eigenlijk speelden drie dingen een rol in de eerste plaats. <coughs> uh, het werd uh, voorgedaan als een uh, nationale enquête... En toen bleek dat je op de eerste pagina een naam, adres, woonplaats moest invullen. Waardoor al snel de indruk werd van hè, het gaat niet zozeer om een enquête, maar het gaat om een nieuwe registratie. En men kon ook niet heel goed aangeven waarom naam, adres en, uh, adres en woonplaats nodig waren. Ja, en waarom was het zo belangrijk om te weten wie in welk huis woonde? Nou, dat bleek <coughs> achteraf niet enkel om een volkstelling te gaan, maar ook om een uh, controle van de uh, bevolkingsboekhouding. Dus uh, uh, er zat eigenlijk een dubbele doel, uh, uh, doelstelling achter. Ja, en waarom was u daar zo tegen? <coughs> nou ja, omdat het om een zeer groot aantal vragen ging. En uh, als het gaat om... Uh uh, informatie die je nodig hebt voor uh, beleidsdoeleinden, bijvoorbeeld om uh, te weten waar je ziekenhuizen of scholen moet gaan bouwen, dan heb je daarvoor naam, uh, adres en woonplaats van de mensen niet, niet nodig. Dus nee. niet meer vragen dan echt nodig is. Maar om te weten wie er op welk adres woont, om te kijken of ze onterecht een uitkering krijgen, misschien weer wel. Ja, maar goed, dan moet je die twee dingen uit de, uh, elkaar trekken. Dan moet je zeggen, we hebben twee doeleinden en daarvoor gaan we ook met twee verschillende middelen werken: Eén om beleidsmateriaal te krijgen en de, de tweede, en daarvoor hebben we dan een enkel naam, adres woonplaats nodig ja. om te kijken wie. Uh, wie waar woont. Ja. De oorlog speelde toen nog een hele grote rol in het maatschappelijk debat. En die werd er ook meteen bijgehaald. Waarom? Nou, dat speelde met name omdat... Uh, ja, goed, wat u zelf al uh, zegt. Het was 25 jaar na de oorlog. Uh, in de oorlog heeft de uh, registratie een hele grote rol uh, gespeeld... bij het uh, opsporen van joden en zigeuners uh, en andere mensen. Ja, want en... de bevolkingsregisters in en... Nederland waren bij, tamelijk accuraat bijgehouden. Dus de Duitsers hoefden alleen maar de kaartenbakjes mee te nemen. en Ze wisten wie, wie ze waar moesten zoeken. Precies. En die angst die speelde toen zeker nog een, een, een rol. En u mag niet uh, vergeten dat eigenlijk de uh, actie vooral uh, belangstelling kreeg... nadat Vrij Nederland, ter uh, gelegenheid van haar 25-jarig bestaan... een heel groot uh, symposium heeft gehouden over de volkstelling... Ja. die live werd uitgezonden door uh, VPDO-televisie. En dat bracht nogal wat aandacht uh, onder de, de mensen. Ja. En hoeveel mensen hebben er uiteindelijk niet meegewerkt... Uh, uiteindelijk uh, is dat heel moeilijk vast te stellen, omdat je een, een, een aantal weigeraars had van uh, rond de 250.000. Ja. Maar uh, ongeveer het dubbele of het de, drievoudige daarvan uh, gaf niet thuis. Uh, en die konden dus ook, ook niet uh, geteld uh, worden, omdat ze in de week van de telling niet uh, aanwezig waren. Ja, dus in feite was de volkstelling gesaboteerd. Ja, vaak wel. Ja. Dat was helemaal niet de bedoeling dat u dat ging doen. Want nee. u was gewoon keurig docent statistiek aan de Universiteit van Amsterdam. En u had er helemaal niks mee van doen? Nee, had ik ook niet. Behalve dat een, uh, ik een uh, op een wijze uh, onderwijs gaf wat de mensen nogal aansprak. En een van mijn uh, studenten was uh, betrokken bij uh, de acties rond de volkstelling. En ik kwam op een gegeven moment met de vraag: van, ja, is een volkstelling eigenlijk wel nodig? Of kunnen we ook werken met steekproeven, zoals men nu overigens in uh, Duitsland doet? Juist. Nou, ik, ik, ik had wel van de volkstelling gehoord, maar mij nog niet uh, grondig uh, verdiept in het onderwerp. Maar door die vraag moest ik dat wel. Ja. En ik kwam al snel tot de conclusie dat het eigenlijk onzin is om een volkstelling voor uh, 23 uh, miljoen gulden te gaan houden. Ja. Terwijl je veel meer en veel beter met steekproeven kunt gaan ja. werken, omdat je dan ook veel meer de diepte in kunt gaan. Ja. Vanaf dat moment heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek, uh, laten we zeggen, de gegevens geleverd. En is de volkstelling op basis van hun gegevens. Uh, uh, uh, doorgegaan. Uh, ja. U bent zelf uh, gestopt als uh, docent daar en u hebt een, uh, een carrièreswitch gemaakt. U hebt nu een adviesbureau in privacyvraagstuk. Heeft dat er iets mee van doen? Ja, dat uh, zeker. Je kunt zeggen dat uh, de, de discussie over de volkstelling uh, mijn uh, belangstelling voor het onderwerp privacy behoorlijk heeft aangewakkerd. Ja. Zelfs tot zodanige hoogte dat ik eigenlijk van had 1970 continu met dit onderwerp bezig ben uh, geweest. Ja, u schrijft er momenteel zelfs een reconstructie over. Ik uh, schrijf een boek over de volkstelling van 1971 ja. uh, op basis van het tweede uh, materiaal wat ik heb. Ik heb ja. het hele uh, archief van het Comité Waakzaamheid volkstelling over kunnen nemen. Juist. Dus ik, uh, ja, ik, ik maak een boek uh, met uh, affiches, met posters en met uh, achtergrondmateriaal over die volkstelling. Ja, wanneer staaf? Tot slot. Uh, het zal uh, eind van dit jaar af mo moeten zijn. Goed, dan horen we u vast weer, Jan ja. Holvast. Ik dank u wel. Oké, okay, graag, Dan. Daar. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Vooral wel. Vandaag wordt bekend wie de nieuwe bischop van het bisdom Rotterdam wordt. Hij wordt de opvolger van de 75-jarige bischop van Luin... die met pensioen gaat, Geert Klaassen, vaticaan zo en kenner van de katholieke gemeenschap in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Nou, er gaan al verschillende geruchten rond in de kranten... en in de rest van de media. Het zou gaan om de bischop van Breda, Hans van den Enhende... Kun je dat bevestigen? Nou, zeker weten we het nog niet, maar heel veel signalen wijzen in die richting. Hoe gaat het om exact 12 uur Sven? Zal in de stampa de perszaal van het Vaticaan... Uh, en echt geen minuut eerder de naam van de nieuwe bischop van Rotterdam... worden afgekondigd en de betrokkenen zal over... Anderhalf uur daarna, kwart voor twee, op een persconferentie in Utrecht aantreden. En dan kunnen we de nieuwe bischop van Rotterdam in, in levende lijven zien. Hans van der Hende ja. is de huidige bischop van Breda. Waarom hij? Hij heeft het goed gedaan. En hij staat ook wel in de lijn van bischop Eik. Oh, dus weleens, uh, is een, een het wordt wel eens een orthodoxe man. Maar het is een uh, bemiddelijke man. Het is ook een zeer communicabele man. Hij komt uit Groningen. En hij, heeft wel, hij was vicaris-generaal onder bischop Eik uh, in de tijd. Dat hij die bisschop van Groningen was. Hij is daar ook geboren. En hij heeft wel eens gezegd dat hij, uh, hoewel het leuk is in Breda te dat hij toch veel liever in een grote stad zou willen zitten. En het zou kunnen zijn dat uh, Rotterdam de opmaat is voor nog meer. Bijvoorbeeld voor het voorzitterschap van de Nederlandse Bisschoppenconferentie een functie die Bisschop van Luin de laatste vijf jaar bekleden. Ja. En als Bisschop Eik om wat voor redenen dan ook naar Rome zou moeten... of elders of zo, dan heeft hij een goede vervanger. Ja, zou, of... zou moeten in de zin van dat hij daar naartoe gehaald wordt... Je weet het vanwege nooit. de problemen in Utrecht. Je weet het maar nooit. Dat is in andere landen wel eens gebeurd. Ik kan daar niet op, uh, op preluderen. Ja. Maar um, het feit dat... Kijk, laat ik het zo formuleren. Het is voor de eerste keer in de Nederlandse kerk. Geschiedenis: Dat ja. een residerende bisschop Verplaatst van uh, een uh, bisdom zeg overigens dat het van de Hende wordt om twaalf uur... Ja. Uh, naar een ander bisdom wordt verplaatst. Dat is nog niet eerder voorgekomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat men dus kennelijk in Rome... de terna, dus de lijst van drie kandidaten... die het bisdom heeft afgegeven aan Rome, niet honoreert. En dat betekent dat er dus kennelijk in Rotterdam... in de ogen van Rome onvoldoende gezagvolle priesters zijn... om de nieuwe bischop van Rotterdam te worden, Sven. Of kan het zijn dat Wim Eck, de aartsbisschop, dan uh, even belt met het Vaticaan en zegt... jongens, luister eens, er zit daar in Breda een hele goeie... en die zit op mijn lijn, benoem die eens even. Dat zou heel goed kunnen. Er is een tweede lijst. En dat is de lijst die de nuncius afgeeft ja, aan Rome. Dat is de ambassadeur van de pauze in Nederland. Zo is het precies. En daar zit ook de invloed van uh, Wim Eijk bij. Uh, Wim Eijk zit in een aantal commissies in Rome. En die komt daar regelmatig. Maar bijvoorbeeld kardinaal uh, Simonis komt ook regelmatig in, uh, in, in Rome. En die kan ook zijn eigen lijstje hebben afgegeven. Ja, die denkt toch wel iets anders dan Wim Eijk. Uh, jawel, maar niet als het gaat om uh, goede kandidaten van orthodoxe snit. Ja. En als er één ding duidelijk is, dan is het dat in de vijf jaar dat bischop Hans van der Hende in uh, Breda zetelt. Hij daar in elk geval het goed gedaan heeft, bestuurstechnisch het goed gedaan heeft, bekwaam is, en ook heeft laten zien dat hij uh, in zo'n bisdom ook kan opereren, ook al is hij er nieuw. Maar nou heeft Rotterdam toch een traditie van wat meer vrijzinnige types. Van Luin was vrijzinniger dan Eik, en dat gold ook voor uh, zijn voorganger Beer. Ja, maar daarvoor zat weer bischop Simonis, die de tweede bischop van Rotterdam was, en die was met recht orthodoxe. Je kan je herinneren dat in die tijd Gijze en Simonis, juist de orthodoxe, uh, hoede opkwam. Dus het is trouwens opvallend dat de nieuwe bischop van Rotterdam drie nog levende voorgangers voor zich heeft. En dus Simonis, Beer en Van Luin. Die komen allemaal bij zijn zetel in bezit namen. Maar nee, Van Luin is ook orthodox. Kijk licht maar aan hoe je het tegenaan kijkt. Goed. 12 uur weten we het Gerard hè? Zo is het precies. En dan komt de verklaring in het Vaticaan. En vervolgens een persconferentie om half twee, zei hij. Als ik het goed heb onthouden. In Utrecht. In Utrecht. De zetel van het Aartsbisdom. Ja. daar. Hartelijk dank, Gerard Klaassen. Het is half elf, dames en heren. Wij gaan afronden. Meer informatie over dit programma vindt u op KRO.nl. En ik zie Prem al klaarstaan in de bus, ah. tenminste. Ben jij dat met dat witte ding ja. aan? Ja. Ja, nee, het is Ross, Sven. En uh, uh, trouwens, leuk dat je weer terug bent. Ik heb je gemist de afgelopen dagen, je vrolijk stemgeluid. Leuk gehad in het buitenland. Zeker dankjewel. Zeker, dankjewel. En ben jij nooit bang dat je een beroerte krijgt... omdat je je zo opwint en zo hard werkt, Sven? Nee. Ah, want luisteraars, het is vandaag de Europese Dag van de Beroerte, dat is een initiatief van, een Europese, van de Europese Koepelorganisatie van Patiëntenverenigingen. En u gaat zo live in de bus horen, ik zit met een heuze gepromoveerde arts, dokter Frank de Leeuw, een Frank-Erik de Leeuwen-neuroloog. En dan gaat u horen hoe het staat met, want ik heb net bloed geprikt en dan gaan ze meet op cholesterol en wat nog meer... En suiker en de bloeddruk en de gewicht. Oké, okay, dus als u. We wil... kijken hoe het is met hart en vaten. En als u wilt weten of Prim uh, nog de eind van, het eind van deze uitzending haalt, moet u allemaal luisteren. Maar als u last heeft van hoge bloeddruk, is er één stem die u zeker tot rust brengt: dat is de warme, aangename stem van Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 ANWB-verkeersinformatie viel eens nog op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Voorthuizen en Knopendhoeverlaken 4 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade 6 kilometer. En op het spoor is er vertraging voor treinreizigers tussen Utrecht en Geldermalsen Tussen Den Bosch en Geldermalsen. daar rijden geen treinen door een aanrijding. De vertraging bedraagt ruim een uur. Dit is Radio 1, NTR. Premtime. Prem Het is vandaag de Europese Dag van de Beroerte. Een initiatief van de Europese koepelorganisatie van patiëntenverenigingen. Zo hopen dat de Europeanen bewuster worden van het gevaar van een beroerte. Jaarlijks krijgen er rond de 40.000 mensen in Nederland een beroerte. Ongeveer 10.000 mensen gaan eraan dood. Vandaag kunt u op heel veel plaatsen in Nederland bij diverse ziekenhuizen terecht... om cholesterol, bloedsuikers en bloeddruk te laten opmeten. U krijgt ook meteen de uitslag. Dan kunt u weten hoeveel risico u loopt. Luister als kijk, mij maakt het niets uit. Ik leef lekker ongezond en ga dan dood. Maar ik snap dat er mensen zijn die je anders, anders over denken, waaronder bij redactie. En daarom offer ik graag mijn programma op. Vindt u het een goede zaak, deze Europese Dag van de Beroerte? En wat zou er nog beter kunnen? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntrnl, ntr.nl. Ik ga er helemaal van stotteren. En tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, we gaan zo praten over de dag van de beroerte. Maar mijn vriend Clark Akkort, dat is de schrijver van het geweldig goede boek De Koningin van Paramaribo, is ernstig ziek. En zijn zuster Irma Akkort, met wie ik samen op school heb gezeten, is aan de telefoon. Dag Irma. Uh, goedemorgen, Pril. Goedemorgen, Irma. Wat is er precies met Clark Akkort aan de hand? Nou, uh, Pril, Clark is uh, ernstig ziek. Hij heeft uh, kanker en hij is uh, heel hard voor zijn leven aan het vechten. Wat zijn de vooruitzichten voor hem op genezing? Uh, Pim, daar uh, kan alleen maar de Heer God antwoord op geven. Maar wat zeggen de artsen? Uh, de artsen uh, die, uh, ja, die zijn nog uh, klaar. Zijn arts is uh, net terug. En uh, die gaat uh, weer hard aan de slag uh, om, uh, uh, om Clark te helpen beter te worden. Oké, okay, Clark is 52 jaar oud. Uh, hij heeft uh, zaterdag en gisteren onderscheiding ontvangen. Welke onderscheidingen allemaal en waarvoor? Nou, Clark is uh, uh, zaterdag eigenlijk op 2 mei. Heeft Clark van de president van de Republiek Suriname... Uh, de grootmeester van de Ereorde van de Gele Ster... Uh, de heer deze de lane heeft klaar uh, bij besluit uh, uh, uh, uh, van 2 mei is hij benoemd tot officier in de orde van de gele ster. Mm -hmm. Dat is dus op uh, 2 mei is dat gebeurd mm -hmm. en uh, die onderscheiding heeft hij gekregen ...voor uh, zijn verdiensten voor de staat en het volk van Suriname. Mm -hmm. Want het boek en... De Koningin van Paramaribo gaat over een, een, een prostituee in Suriname. En uh, uh, het beschrijft ook heel mooi de Surinaamse geschiedenis in die tijd. Ja, Barbara uh, van der Klis bij Interacteur de stralen te zien van de lievelingsboeken. Dus, uh, en daarmee heeft hij dus Suriname een, een, een genoegen gedaan, zou je kunnen zeggen. Ja, daarmee heeft het Suriname internationaal, maar niet alleen maar in Nederland. Het boek is ook vertaald, in verschillende, uh, uitgekomen in verschillende landen. Finland, uh, Oostenrijk, um, uh, uh, in Latijns-Amerika, uh, in Spanje is dat boek uitgekomen. Dus Klaarwijk heeft Suriname op een hele positieve manier, internationaal, uh, op de kaart gezet. Daarnaast, hè, ook voor het volk, heeft Klaarwijk een stichting opgericht. Stichting Wilhelmina Rijburg. En uh, die, uh, die stichting heeft voor de seniorenburgers in Suriname... die het heel moeilijk hebben in de moeilijke tijd van Suriname... maar nu nog steeds uh, ervoor gezorgd dat die twee keer per dag een warme maaltijd krijgen. En nu heeft hij van mijn stad Amsterdam ook gisteren een penning gekregen. Wat was dat precies? Dat is een penning. Uh, de gemeente Amsterdam heeft klaar gisteren onderscheiding gegeven... gegeven. Hij kreeg het ereteken van verdiensten opgespelde wethouder van cultuur, Caroline Geras, uh -huh. vanwege verdiensten voor de stad Amsterdam. Uh -huh. uh, de uh, burgemeesters en wethouders van Amsterdam hebben besloten het ereteken van verdiensten toe te kennen aan Clark. Uit erkentelijkheid voor zijn inzet om Amsterdam door middel van zijn werk te promoten. Oké, okay. uh, Irma, uh, lieve schat, uh, als mensen een berichtje willen achterlaten of een boodschap aan Clark willen geven, waar kunnen ze dat doen? Clark uh, gaat nu dus niet op zijn mail, hè, maar weer ja. het feit dat hij elftig ziek is. Maar als mensen een boodschap van power aan Clark willen geven, kunnen ze dat uh, op mijn, via mijn uh, e-mailadres. Uh, uh, e uh, dat is info, irma, -apport. Oké, okay, Irma, we gaan op de site een linkje zetten naar jouw site. En ik vind het ja, hartst... ik heb ook een website, ja, daar, ja. Kun je, daar kun je naar linken. Oké, okay, en Irma, ik uh, vind het hartstikke leuk en uh, tof dat je aan de telefoon bent gekomen. En uh, we het zoals het in het Saranantong zou zeggen, Sossocractie. Dat betekent dankjewel, luisteraars alleen maar kracht. Oké, okay, dankjewel Irma akkoord. Dr. Frank-Erik de Leeuw, herkent u dit? Pink Floyd, met uh, een uh, Ik dacht, toepasselijk liedje. Uh, we zijn in Nijmegen, luisteraars bij het Radboud Ziekenhuis. Iets voor de ingang. U mag verder lopen. U kunt de gele bus niet missen. En er staat de open microfoon. En dan mag u allemaal zeggen wat u wil. Uh, we hebben in de bus uh, dokter Frank-Erik de Leeuw en Karin die me heeft geprikt. En dat gaat ze straks allemaal vertellen. Uh, u bent neuroloog. Ja, dat klopt. Wat heeft nou een neuroloog te maken met uh, deze dag? Nou, een neuroloog heeft heel veel te maken met deze dag. Gaat vaak over bloedvaten in de hersenen. En dat is precies wat een beroerte is. Een beroerte is misschien een beetje een onduidelijke paraplu die vaak wordt gebruikt. Maar het is aan de ene kant een verstopping van een bloedvat. Dan heb je een herseninfarct. En aan de andere kant een... Uh, gesprongen aan bloed valt. En dan heb je een hersenbloeding. En dat noemen we allemaal, in de volksmond noemen we dat... beroertes. Mm -hmm. En daar gaat het vandaag om. Die beroertes, die leiden vaak tot hele ernstige klachten. We hadden het er net over, je gaat er vaak niet gelijk aan dood. Maar het geeft wel hele ernstige klachten. Stel je voor, je bent hier uh, net ja. aan het praten... in de radio, en plotseling kun je niet meer praten... Ja. Plotseling zak, zak je weg en heb je oh. verlamming aan je rechterkant. Dan kun je ja. je, te, je microfoon niet meer vasthouden. Ja. Dat is heel invaliderend. Heel veel mensen kunnen daarna niet meer zelfstandig functioneren. Moeten bijvoorbeeld naar een verpleeghuis. Moeten verzorgd worden door andere mensen. Dat is natuurlijk een, een, een angstbeeld voor heel veel mensen. En daar gaat deze dag eigenlijk over. Want Aha. het aardig is dat er heel veel oorzaken zijn van beroertes ja. die je kunt voorkomen. Zoals? En, nou, we hebben een aantal dingen net bij u uh, zelf ook gemeten... maar we hebben het over bloeddruk, we hebben het over een hoog cholesterol... we hebben het over suikerziekte. Dat noem ik altijd een beetje de, de medische risicofactoren. Aan de andere kant heb je ook heel veel dingen waar je zelf heel veel aan kunt doen. Roken, te veel alcoholgebruik, overgewicht, te weinig <lacht> lichaamsbeweging. Ja, nou, <luisteren> <lacht> maar u beschrijft. Nee, want ik rook, ja. ik rook veel, ik ja. zuip, uh, ik ben te dik... ik hou van lekker eten, vet eten, alles... en ik beweeg niet, dus zelf bijna niet... Ja. Ja, ik weet niet wat u hiermee precies wilt zeggen. Maar dat is, ik ben inderdaad precies de, de risicopatiënt die, uh, die we, waar we nu denk ik nog wel wat aan kunnen doen. Gezien de leeftijd die, je, die u hebt. Maar het proces wat uh, onder ligt aan het ontstaan van een broert is zeker al wel in gang gezet. En uh, je zou daar nu nog wel wat aan kunnen doen. Ik denk als je echt heel veel langer wacht, dan ontstaan er... Gevolgen die niet meer te behandelen zijn. Oké, okay, nu, nu, nu kijk, toen we dit onderwerp wilden maken... zei ik tegen Barbara, ik ben echt zo uh, happy go lucky, En als ik morgen doodval, dan is het mooi geweest. En ik heb ook een anti-reanimatieverklaring. Want er zijn mensen zoals ik die zeggen... als ik een beroerte krijg of hartaanval... wil ik niet gereanimeerd worden. Nou. Uh, uh, ik bedoel, daar zijn er meer van in Nederland. En mensen kunnen daarvoor kiezen, toch? Daar kan je zeker voor kiezen. Het is, het is de vraag of mensen dat in een acute situatie... als je op straat neervalt of hier in de bus... Dat gelijk zien en je inderdaad niet gaan reanimeren. Maar oh, dus ik moet het allemaal heen hangen. Het moet wel duidelijk zichtbaar zijn, denk ik. Ja. Oh, oh, ik zal een tatoeage zetten, <laughs> niet animeren. Ja. Oké, okay, maar, maar dat is dus echt ja. een risico. Je moet het echt duidelijk zichtbaar maken, uh, anders wo word je. anders uh, gaan mensen het wel behandelen. En oh. dan heb je het inderdaad over een hartinfarct, dat is dan inderdaad. Uh, Zeker nog wel eens dodelijk. Maar we hebben het hier over beroerds, over herseninfarcten. Ja. Dat zijn ziektes waar je dus niet gelijk aan doodgaat... maar waar je wel een heel vervelend rest van je leven kunt hebben bij heel veel mensen. Ja. Dus als je hoop is om door deze risicofactoren dit soort ziektes te krijgen... We, weet u wat we gaan, gaan doen? Hebt u vragen aan dokter De Leeuw? Bent u bang voor een beroerte? Bel dan even, want ja, luisteraars, ik ben wat dat betreft een slecht interviewer voor dit onderwerp... want ik ken geen angst. Uh, uh, Karin, uh, je zit ernaast. Uh, wie ben je en wat doe je precies? Vertel even. Ik ben Karin Kanslaar, verpleegkundig specialist in het Ziekenhuis... en ik ben betrokken bij alle 7 jaar patiënten. Dus patiënten met een beroerte of met een TIA, een kortdurende beroerte... en begeleid ze eigenlijk door het hele proces heen. Oké, okay, ben ik nou zo een dombo die in zijn eigen arrogantie denkt... Moi, dat ik totaal niet besef wat de gevolgen zijn van een beroerte? Dat is altijd een beetje de vraag. Want ik denk pas op het moment dat je ermee geconfronteerd wordt... dat je stilstaat bij wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Mm -hmm. En we hebben het heel erg over fysieke consequenties. Maar we hebben natuurlijk ook nog de, ja, de, de niet zichtbare gevolgen. En dan hebben we het over geheugen, aandacht, concentratie. Mm -hmm. En dat is ook heel invaliderend. Dus aan de ene kant geeft het heel veel fysieke beperkingen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant kan het ook juist beperkingen geven... Uh, in je hele normale dagelijks functioneren. Waardoor je ook gewoon niet meer kan werken... En, ja De situatie ook niet meer kan hanteren. Oké, okay, dokter eh, Frank-Erik de Leeuw, uh, u, u bent gepromoveerd, u bent een jonge vent, uh, gezond. U bent nou een prototype van iemand die er gezond leeft, toch? Ah. <laughs> ja, kom op. Nou, ik probeer wel gezond te leven. Ik wil niet zeggen dat dat nou wordt ingegeven door wat ik iedere dag zie, maar ik probeer wel zo gezond mogelijk te leven. En al doe je dat niet voor jezelf, dan zijn er denk ik altijd wel mensen in je omgeving voor je dat zou willen doen. Nou, nu is mijn vraag, u, u, de, de mentaliteit van ons Nederlanders is, we verwaarlozen ons lichaam allemaal schromelijk. We vreten die troep van die fastfood, we zuipen, we roken, we weten het. Maar op de een of andere manier denken we, het maakt niet uit, het lichaam kan het aan. Ik weet niet of we denken dat het lichaam het aankan... maar ik denk dat het ook ons heel erg makkelijk wordt gemaakt... om heel weinig uh, te bewegen, om ongezond uh, voeding tot ons te, te nemen. Bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen kinderen... hebben minder gymles op school dan dat ik vroeger had. Ja. Dus kinderen worden al op hele jonge leeftijd veel minder uitgedaagd... om lichamelijk actief te zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt, zelfs hier op ons eigen UMC... kunnen mensen tijdens het werk naar buiten toe in verbouwde bushokjes om te roken. Ja. Terwijl er veel minder mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld even te gaan sporten tijdens het bewegen. Er zijn dus allerlei prikkels die het voor mensen vrij makkelijk maken om ongezond te leven. Terwijl het vaak veel moeilijker is om gezond en actief leven te leiden. Een gezonde voeding tot je te nemen. En waarom vandaag, zijn we in taal van plaatsen in Nederland... dus ik weet niet tot hoe laat gaat het door... Wij blijven zeg maar prikken tot uh, drie uur vanmiddag. En meestal hebben we een uitloop. Want zoals je gezien hebt, is het altijd heel erg druk. Ja, het is ontzettend druk. Ja. Maar ook wel gezellig. Het is altijd wel heel erg leuk. En we zijn natuurlijk heel. Het is met name heel erg bedoeld om het onder de aandacht bij de mensen te brengen en het ook zo laagdrempelig mogelijk te doen. Dus het is ook gratis. Dus mensen komen ook gewoon aanlopen, lezen het in de regionale dagbladen. Het is een Europese dag, uh, met name aandacht aan het voorkomen van een beroerte. Dus dat is heel erg gericht op risicofactoren. Oké, okay, ik ga. Even wat tweets met u doornemen, die vind ik al van dirk Peter Zucht, weer een dag van. Wat hebben die dagen voor nut? We hebben er al te veel van. Dr. De Leeuw? Nou ja, ik denk wat ik net heb geprobeerd uit te leggen... is dat het wel degelijk toch zin heeft om je bewust te worden van, uh, van je lichaam... en van de oorzaken die kunnen leiden tot dit soort ernstige ziektes. Als je bijvoorbeeld je auto neemt, als die een paar jaar oud is... dan ga je naar de garage dan moet je hem zelfs van wetgever verplicht laten keuren... om te kijken hoe het is. En met je lichaam hoef je dat niet te doen. En veronachtzamen we dat. En dan als je 60, 70 jaar bent, krijg je te maken met allerlei ziekten... die te voorkomen zijn. Nou, dat is nou precies de reden dat we hier staan. Hans Bertens uh, zegt... het brein heeft een bepaalde gevoeligheid ontwikkeld... voor elke vorm van geloof die de kans op overleving vergroot. Dit zou kunnen verklaren worden met geloof in God... en het natuurlijke zo wijd verspreid is. En dan zou ik daaraan willen toevoegen en de medische wetenschap. Want dokter de Leeuwen kunnen dit allemaal testen... en dan loop ik naar buiten en val ik toch dood, boom. Ja helemaal gelijk dat we uiteindelijk allemaal een keer doodgaan. Ja. Uh, maar ik denk dat dit soort ziektes vaak uh, heel erg beperkend zijn... waar we het net over hadden. Je kunt heel veel dingen opeens niet meer waar je dan niet direct aan gaat overlijden, uh, maar waar we juist nu in de vroege fase bij kunnen zijn... om te voorkomen dat het zo ver komt. Hè? Ik ben helemaal eens, wij kunnen niet nu en waarschijnlijk ook niet in de toekomst voorkomen dat je gaat overlijden. Maar we kunnen wel zorgen dat je zo gezond mogelijk blijft. En heel veel mensen willen dat toch wel heel graag. Misschien niet deze Twitter aan, maar de meeste mensen die bij ons komen willen dat wel heel graag. Jan, goeiemorgen, zeg het maar. Ja, goedemorgen met Jan. Ik zou wel weten waar dat kan, want ik kijk, in Nijmegen kan dat, maar ik woon natuurlijk niet in Nijmegen. Dus dan kan het in elk ziekenhuis, dus daar zijn er speciale gelegenheden voor. -N -N. Ja, je kunt als je, heb je internet neem ik aan. Dan kun, je op, ja, dan kun je als je aanklikt uh, op de patiëntenvereniging samen verder, dan staat er in de linkerkolom een link naar dag van de beroerte 2011. En daar staan alle aangesloten ziekenhuizen, maar er zijn ook apothekers die meedoen, thuiszorg, uh, thuiszorgorganisaties. Dus iedere, iedere regio heeft dat eigenlijk op zijn eigen manier, doet dat ook op zijn eigen manier. Oké. Okay. Uh. Jan, dankjewel, veel succes, Karin. Dan ben ik nu. We gaan, we gaan zo. Uh, je gaat ook mijn bloeddruk doen. Dus je hebt me geprikt. Terwijl ik je die vraag stel, luisteraars. Gaat Karin me. Je, uh, je hebt me geprikt. En je gaat nu mijn bloeddruk meten. En uh, uh, wat gebeurt er dan? Ik krijg een uitslag en dan? Dan, uh, dan horen wij. of dan, uh, en dan hoor, hoor jij en jouw publiek. Uh, hoe het met jouw leefstijl gesteld uh, is. Ja. En waar eventueel nog wat verbetering uh, te halen valt. En, en als ik nou hoor, dokter de Leeuw. Uh, wanneer is mijn bloeddruk slecht? Nou, dat zullen we zometeen zien. Maar als, he, daar hebben we bepaalde waarden voor afgesproken. Ja. En dat is ook weer afhankelijk of je rookt en hoe het met je cholesterol en je bloedsuiker is. Uh, we zijn er tegenwoordig zeer streng aan het worden. He. Als ja. het boven de 140 is, de bovendruk zoals we dat ja. noemen. Dan uh, adviseren we meestal om dat in een wat ontspannende situatie nog eens keer over te meten. En, Ik uh, ben het ontspannender uh, dan dit uh, wordt. Dat kan niet. niet. <laughs> ja, kan niet. Ja. Nee, we zijn meestal gewend om dan uh, medicijnen te geven. of leefstijladviezen te geven. om te zorgen dat die bloeddruk wat omlaag gaat. Hè? Want we kunnen ook zeker nog wel wat aan leefstijl, uh, denk ik, verbeteren. Okay. zodat we niet gelijk naar de pillenkast hoeven te grijpen. Ah, goedemorgen Adi, zeg het maar. Ja, goedemorgen Prem. Uh, een giller. Huh? Uh, mijn broer. die was. Uh, is 57 geworden. Yeah. Dat was een sportman. Yeah. en leraar aan een uh, academie. Ja. En die deed niks anders dan fietsen, die rookte niet, die dronk niet. En Gehuiliger laat maar raden, die, die ging dood. En is 57 geworden. Ja. Prem, ik heb zelf gevaren, 15 jaar. Ik heb, 30 jaar ben ik kastelein geweest. Ja. Ik heb verschrikkelijk veel zware check gerookt. Ja. pakje per dag. Ja. En uh, ik dronk natuurlijk wel het een en ander. Ja. Ik ben mijn hele leven veel te zwaar geweest. Ja. Ik ben 1,68 en ik weeg 110 kilo. Hoe oud ben je? Ik ben 77 momenteel <laughs> en ik voel me geweldig. En je rookt nog steeds? En je drinkt nog steeds? Nee, roken ben ik mee gestopt nadat ik een bloedpropje in mijn been had. Aha. Kijk, dokter. En er hebben ze geopereerd. Oh. En sindsdien uh, kan ik slecht lopen. Dat moet ik erbij zeggen. Oké. Okay, nou, elke zwaar En geval... ik heb zwaar suiker. Oh, ah, oké. Okay. Dus Vanaf jij bent 19, zo iemand... Die 72. On... Ja, maar Adi, nu ben jij zo iemand die ons handenvol geld kost aan die medische verzorging. En daar gaat het om. Leef je ongezond en dan moet je op ont... moeten wij op onze oude dag keihard... Nee wij ons... hoor, want als zelfstandig heb ik al zacht betaald. Dat <laughs> moet jij toch wel weten, Prem. Dat is waar. Oké, okay, Arie, hartstikke bedankt voor het bellen, luisteraars. Het gaat even mis met het bloeddrukapparaat. Met bloed... Ik ben te druk. Nee, het is niet te meten. Dat doen we nog nadien. Maar u hebt mij bloedsuiker geprikt. Wat is de uitslag? Die gaan we nu live bekendmaken, luisteraars. Um, jouw uh, suiker was wel uh, zeker wat verhoogd. Die was 10,4. Waarschijnlijk heb je wel gewoon gegeten vanmorgen. Ik heb vanochtend een broodje pindakaas met jam... en een kopje thee met melk en suiker. Ja, dan is hij nog steeds wel hoog zeg maar, voor een... Echt, voor een relatief, zeg maar, niet helemaal nuchter. Dus je zou hem eigenlijk gewoon een keer nuchter overnieuw moeten pakken. Oh ja, u moet niet eten en drinken als u gaat prikken. Is u en, en hoeveel moet het zijn, als het goed is? Als het goed is, zeg maar, zit hij rond uh, 5. Ja, nou, de laatste keer dat ik prikte, een jaar geleden, had ik uh, 5,1. Dat is prima. Daar is niks mis mee. Ja. En mijn suiker? En mijn dingers? Wat is nog meer? Uh, um, je gewicht was uh, 95 kilo. Ja. Bij een lengte van 1,85 meter 85. Ja. Dus jouw BMI komt op 28. Dat ja. wil zeggen dat je te zwaar weegt. Ja. Wat wij nu niet hebben gedaan is naar je middelomvang kijken. Want je middelomvang is ook heel belangrijk. Hè? De appel en de... Ja. Dus op het moment dat je een wat meer appelfiguur, dus je middelomvang ook wat. Uh, ja, ik heb, ik, heb, ik heb een grote buik, dat ja. kunt u zo zien. Ja. Ja. Ja. Dus dat, is een, dat geeft een verhoogd risico. Ja, ja. En, en risico op wat? Uh, op hart- en vaatziekten. Want een overgewicht is natuurlijk, uh, en zeker overgewicht is iets wat we heel veel in onze samenleving uh, zien. Dus uh, boven de 25 zeg maar, dan spreek je echt van een licht overgewicht. Maar heb je een BMI boven de 30, dan is hij uh, echt hoog. En dan moet je ook echt wel wat acties gaan ondernemen. Dr. de Deleeuw, ik ben ook van Indiaanse afkomst. Ja. Uh, uh, uh, uh, en het blijkt dus dat etniciteit ook een rol speelt. Ja, het klopt inderdaad dat onder die etnische... Uh, edition groepen vaker hart- en vaatziekten voorkomen. Ja. Uh, dat komt ook vaker omdat ze vaker die oorzaken hebben. Suikerziekte komt vaker voor, uh, hoge bloeddruk komt, uh, komt vaker voor. En dat leidt dan op den duur weer tot hart- en vaatziekten, tot beroertes. Komt zeker vaker voor. Ja. Oké, okay, dus uh, als je echt van het leven houdt... en je wil voorkomen dat je bedlegerig of zielig of invalide bent... dan moet je er wel wat aan doen. Ik probeer ze af en toe ook een beetje te bewegen. Ja, en ik heb begrepen dat als je iedere dag een uur loopt... ...of een 40 minuten hard loopt... ...dat het al die cholesterol, suikerziekte, al die dingen wel oplost. Precies, het hoeven echt geen bovenmenselijke inspanningen te zijn... ...als je gewoon wat wandelt of fietst... ...en dat okay. iedere dag probeert te doen of een paar keer per week... ...dan is dat ruim voldoende. Oké, okay, maar Anouk, die uh, is mijn redactrice... Die, die, ...die sport iedere dag half uur... ...maar dat kind staat zo stijf van de stress, dokter De Leeuw. Wat is dat? Dan denk ik... ...ja, Anouk, je kan net zo goed niet sporten... ...want al het gezonde wat je doet met sporten... lost je op met de stress in de rest van de dag. Ja. Ik denk dat, dat sporten toch nog steeds wel de voorkeur heeft een beetje stress. Ik kan me dat voorstellen als je hier werkt dat dat wel, bij, dat wel, wel, wel kan opleveren. Hoe bedoelt u? En, en dat, uh, dat weten we ook wel dat ongezonde, langdurige stress... dat dat ook niet goed is voor je hart- en bloedvaten... maar zo af en toe tijdens periode stress is helemaal niet erg. En die inspanning, dat is zeker te prefereren. Oké, okay, u hebt zelf een heel stressvol beroep. Uh, hebt u daar tips? Hoor? Want ik ben voornamelijk met accountants en dergelijke. Die, die zitten altijd van... Hè, mensen leken niet, hoe, hoe pak je dan je mond moment als zen, zeg maar. Ja, dat is een goede vraag. Ik moet zeggen dat ik zelf niet zo die stress ervaar, dus om nu direct goede tips te krijgen om dat te reduceren. Ik probeer wel zelf veel te bewegen. Misschien is dat wel een, uh, een tip dat je naast je werk, zeker als je dat als druk ervaart, om dan uh, toch voldoende tijd ook te nemen voor, uh, voor sporten. Oké, okay, uit vins onderzoek bleek dat patiënten die na een beroerte enkele uren per dag naar hun lievelingsmuziek luisteren, beter herstellen. Weet u waarom ik nooit een beroerte of een dia kan krijgen? Nou, waarschijnlijk omdat je heel veel met muziek bezig bent. En daar nou, veel. Let maar op, want het is vandaag dinsdag. Bottle, bottle, bottle, bottle. Kijk, dokter De Leeuw, ik heb een heel slim ding. Mensen luisteren na beroerte naar favoriete muziek. Ik luister er van tevoren naar. Wow. Dus Rob De is voor mij preventieve bescherming tegen beroertes. Lijkt me een hele interessante onderzoeksvraag. <laughs> Goedemorgen, meneer De <Denees. laughs> Goedemorgen. Meneer De Nees, u, u wordt dit jaar 69 en u treedt ja. nog op. U bent, hoe blijft u zo gezond, want u heeft echt een leven geleid van seks, drugs en rock'n'roll en en drank. Uh, ik denk zelf dat het komt omdat ik uh, veel plezier heb in mijn, in mijn werk. En uh, wat dat betekent ben ik natuurlijk een bijzondere voorrecht mens, om dat op mijn uh, uh, uh, 69e uh, nog te hebben. Maar aan de andere kant denk ik ook dat het komt omdat. Ja, de stress die ik heb is, behalve enkele zwarte bladzijden in mijn leven, toch op het algemeen wel positief. Uh, het, het optreden wat ik doe, dat maakt uh, niet alleen andere mensen, maar ook vooral mezelf blij. En uh, ja, dat helpt denk ik. En tegenwoordig leeft u heel erg gezond, hè? want ik heb u gezien, u, u, u zuipt niet meer, ik... u rookt niet meer, echt veel water en thee. Ja, dat is, uh, in ieder geval kan je van alles doen om te denken van... nou, dit heb ik niet uh, strikt noodzakelijk voor mijn leven. Uh, en het lijkt me niet zo goed. En dan kan je dat natuurlijk uh, uitbannen. Zoals roken, zoals te veel drinken, noem het maar op. Ja, als ik zo oud word als u, meneer de Deneis... dan beloof ik dat ik ook stop met roken. Ik hou je eraan. Meneer er Meneer de honderd. Ja, ik, ik, ik was een beetje depressief op weg hier naartoe, want we zouden een ja. jaar lang u volgen. En september, dit is nog maar dertien liedjes verwijderd... En uh, uh, we oh, hebben... Ja, ja, ja. ja. Het is, uh, vandaag is het en, en volgende Mijn week... Mijn moeder zei altijd... Lekker is maar een vinger lang. Maar Ik heb het volgende besloten, dat weet Barbara nog niet, maar luisteraars. Wilt u een liedje horen van Rob Nijs? Want we hebben nog maar 13 liedjes dat dan mag u mailen, mits u er een leuk verhaal bij schrijft. En dan gaan vanaf nu ook de liedjes die u wil horen van Rob Nijs draaien. Meneer De Nijs, ik heb besloten, want we koppelen het steeds aan een thema, dat weet ik niet. Ik wil gewoon uw grootste hits ook een beetje gaan draaien. En een van uw beter, u weet, een beetje meer is toch ook van Roman? Een uh, beetje meer is van roman, ja? Ja, dat klopt. Dat is een van de. De lied van, uh, van Gerard Stella uit Ellen en het Neig. Uh, Oké, okay, weet je wat we gaan nu luisteren? Dat is een van de mooiste liedjes van Op de Nees, waardoor je nooit de beroerte krijgt. Hier is uh, een beetje meer. En meneer De Nees, tot de volgende week. En dan draaien we het werd zomer. Goed idee. Dag. Dag. Dag. Als ik zo begin, vriendin, ik weet het ook niet goed hoe je vriend die een vrouw is, nou noemen moet. En niemand gelooft me, toch is het waar. We hebben nog nooit iets gehad met elkaar. Vriendin van mij, je bent altijd vier. Alleen een vriendin met een beetje meer. Er mensen in de stad. Er was een dame bij waar ik wat trek in had. We zaten met z'n allen op een terras. Ik vertelde haar net hoe leuk ze was. En toen sprong jij ineens op mijn De tafel ging om, de verwarring was groot. En jij begon met de te zoenen. Het dier zat iedereen in haren en schoenen. Vriendin van mij, dan was je weer een lieve vriendin. Ik een beetje meer. Ik zat onder jou en onder het bier. Die lekkere dame had geen plezier. Hypocriet, je had niets met haar. Jullie zitten de hele tijd aan elkaar. Een voor van mij, je maakt het vier. zij zijn het reddig, dat beetje meer. Die wel iets deed Toen de rest me mooi de straat omsmeed Ik ging kapot van zo ver heen Ze dachten die redden het wel alleen ik dank alle luisteraars, alle deelnemers, dokter De Leeuw en, de, en Karen natuurlijk. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse Belastingbetalers en de Stergelden. Dat zijn de financiers van de publieke omroep. Redactie, Sulema Il-Galdi, Anouk Tulner en Rien Aerts. Productie, Hans Twint en Momo Saru. Techniek, logistiek en transport, de kalme Kees de Hoop. Eindredactie, RG Barbara van der Klis. Naast Ster en Dorad Wegens is Felix Murderser met de Gids.fm. Morgen ben ik er weer, tot morgen, namaste, dag. Je deed mee blad, je deed mee wet. op ochtend daarna heb je kopje gezet. Ik sliep in je armen die ene keer. Toen was je net dat beetje meer.